Daar ging de wedstrijd Pek kambuur niet door vanwege de aangekondigde politieacties. Het protest verliep daar rustig.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 In Utrecht hebben honderden mensen in rubberboten een nieuw wereldrecord gevestigd. In zeker 500 opblaasbootjes voeren ze ruim drie kilometer door de grachten. Daarmee was het vermoedelijk de langste rubberbotenparade ooit. Het oude record stond op 250 boten. Het Guinness recordboek moet het nieuwe record nog wel goedkeuren.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 When they know Your first name is free Een beetje loerst op uh, je ja, thuis, zit waarschijnlijk nu uh, lekker in het zonnetje in de tuin of op het balkon. Heerlijk met CFM aan, we luisteren naar Pharrell Williams met Freedom. Welkom terug overigens bij het tweede uur van de Euro breakdown. We zijn het tweede uur begonnen met de nummer 17. We gaan ons uh, langzaam opmaken voor de top 3 van deze week. In ieder geval de nieuwe nummer 1, dat heb ik al verklapt. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 16, Lena.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 En naar...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 Get that rhythm back Nobody.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 Ook werken hier vol van Michael Bublé en Dwayne Eddie mee aan het album. Zijn vrouw Priscilla's trots op het resultaat? Dit past precies in het straatje van Elvis. Dit is iets wat hij graag had en willen doen, al dus deze dame. Nou, op het album zijn onder meer In The Ghetto, Can't Help, Falling in Love, Bridge Over Troubled Water, Love Me Tender, And It's Now or Never. Uh, het album verschijnt tegelijkertijd met een nieuwe documentaire over de zangen. Elvis and Me, die eveneens deze herfst gaat verschijnen.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 just want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 En met uh, medewerking van Mike Taylor hebben we de top 10 ingeluiden van deze week. Maar hoe zag nou uh, de voorraad? De top 10 uh, ga ik straks helemaal uitvoerig met uh, je behandelen. Maar eerst uh, gaan we even doorlopen wat we gedaan hebben dit eerste half uur van de tweede uur van de Eurobreakdown. Want op uh, 19 uh, vonden we dan Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker...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 Tasted the pain, now losing someone What can don't even look back At this wasted moment's heart yeah, If to too but it used to be So now to blame, you should retreat Be watching fall, as you you'd see stop the game yeah, taste tasted the pain, now losing someone What can don't even look back At this wasted moment's heart Yeah, to anybody used to be You mad the name, you shoot the tree You watch it fall as you can see You start the game you start What make it Get a taste end. In the rain I'll be seeing somewhere and what we sees only back at this wasted on the stars are hard to a but it used to be used so to have to believe you should be treat You watch it fall as you can see Stop the game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 Kelvin Harris en uh, uh, de Disciples: How Deep is Your Love op een 15e. En uh, Kenny B met Parijs is uh, aan het zakken. naar een veertiende plek toe nu. Can Feel my face van de weekend. Um, deze week nieuw binnengekomen dan in de Europese top 40. Maar hij staat altijd in de Nederlandse top 40. En ditmaal op nummer 10. Kaigo uh, samen met Parsons en Jason Stolter op 7. Adam Lambert Ghost op 6. En Drank en Drugs van Lil Kleine en Ronnie Flick staat op een vijfde plek. Major Lazer, DJ Snake featuring me op een vierde plek. En Don't Worry van Madcon en Ray Dalton staat op een derde plek. Nou, de tweede plek is in handen van uh, Ain't Nobody Love Me Better... van uh, Felix Jones, Jasmine en Thompson. En net zoals uh, vorige week, hein, Nicky Jam en Ricky Iglesias... die staat op uh, nummer 1 in de Nederlands top 40 met El Paradon. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij We gaan door met de uh, nummer 6 van de Euro Breakdown. Major Laser DJ Snake, featuring Meu met uh, Lean On...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 Maar inderdaad uh, precies vandaag. Hey, uh, Zodra, ik gaan we ons opmaken voor uh, de top drie. En uh, misschien heb ik nog wel een uh, leuk nieuwtje voor je tussendoor. Dat weet je maar nooit meer. Eerst gaan we luisteren naar de nummer vier van deze week. En uh, ja, ik, ik vind het wel een bijzondere nummer vier. Er staat uh, 17 weken in de lijst. De hoogste positie is nummer één geweest. En uh, dat was om precies te zijn uh, vorige week. En dan heb ik het over Matt Khan samen met Ray Dalton. Met een prachtige nummer uh, Don't Worry op nummer 4 deze week. No, no, no. Like there's no tomorrow play van deze week, Madcon, don't worry about a thing. Vorige week nog op uh, nummer 1 heeft hij uh, best wel een tijdje gestaan. In totaal staat uh, deze plaat dus nu zo'n 17 weken in de Euro Breakdown. Hey, uh, de top 3 gaat eraan komen. Nieuwe nummer 1, die had ik al verklacht. En als je een beetje op hebt gelet, dan uh, heb je niet alle nummers uh, nog gehoord. Dus dan uh, kan je het uh, bijna wel... Uh, ja, verzinnen, maar ik zal even een klein uh, overzicht geven van de uh, 10 tot en met 4. Uh, want ik heb ze niet allemaal gedraaid. Op 10 uh, hadden we Everjack uh, samen met Mark Taylor, Something. Inderdaad, uh, uh, uh, Klingon, Riva, Restart the Game of 9. Op 8 op Robin Schultz samen met Alsi met Headlights. En 7 is David Guetta, What I Did for Love. Nummer 6 dan Major Laser DJ Snake, Featuring Meu met Leenaan. En nummer 5 Lance Money, Lewis met Bills op uh, nummer 4 dan het net met kan met don't worry en op nummer 3 ja die ga ik er nog niet verklappen eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er van vorige week uitzag nummer 3 so please don't make me wait Trouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op nummer 3 hebben we Jess Glynn met Hold My Hand. So please don't make me wait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 Just what I wanna do That's what I Nathalie La Rose samen met Jeremiah op nummer 2. Dus in hun negende week dat ze in de lijst staan.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 is a ghost town. Adam Lambert. Deze week op uh, nummer 1. Is a ghost town. Met, uh, met zijn single Ghost Town. En hey, je zit er weer op. Bedankt dat je hebt geluisterd. 25e jaargang uh, van aflevering 32 van...